Dan nog het weer. Het is bewolkt. Af en toe kan er wat regen vallen. Later vanmiddag breekt hier en daar de zon door. Het wordt zo'n 10 graden. Ook de komende dagen veel bewolking en af en toe motregen. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat tussen Gouda en Reewijk een file van 3 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het is zaterdag 31 maart, zo rond de klok van 10. Hoogste tijd voor Goeiemorgen Zandvoort, zoals altijd eigenlijk. Luisteraars, hartelijk welkom. Fijn dat u weer op ons heeft afgestemd. Uh, we zullen ons best doen om u ook een heel leuk programma daarvoor terug te geven. En zo te zien, dan de onderwerpen lukt dat. In ieder geval kunt u een kopje koffie krijgen... Bij Tom Hendricks, de, onze gulle gastheer. Kom eens kijken naar ons en uh, Tom uh, heeft een bemoedigend woord voor u. En een heerlijk kopje koffie of thee. Ja, Tom, ook thee. En water. De redactie uh, voor dit programma was weer in handen van Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen. Techniek uh, en regie Pascal van der Beek. Naast mij uh, zit Henny van der Lede. Goedemorgen, Henny.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 Zongen en gevloeden in de straal Had de slaversjongen nog een opera? Para. De metselaar kon zingend op de steiger De melkboer lengde de fluitend zijn melk een beetje aan. Hilversum drie bestond nog weer, maar ieder zijn eigen stem. Op welke stijger komt er meer Van Palmyas alsof Jeruzalem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 Een mooi meisje Dromend van de prins van weet ik veel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 Met die muziek doorgaan, dus er waren geen nieuws ertussen door. En op een gegeven moment had ik, kreeg, kreeg ik het uh, in mijn kop, uh, want dat, ik vind ook dat dat erbij hoort. En toen heb ik Henny van Petergem, collega van ons, uh, benaderd. Ik zeg: Henny, uh, de Matthäuspersoon, aan zich uh, is voor de liefhebber en de kenners, daar hoef je verder niks meer over uit te leggen. Maar er zijn toch al een heleboel mensen die uh, het verhaal achter de Matthäus erg niet goed kennen.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 Wat betekent dat nou? Ze gaat het hele verhaal uh, mondeling toelichten met muziekstukken uit de Matthäus. En ik hoop dat ik aan het eind van uh, dit interview alvast een voorproefje kan gaan geven. Dat hopen wij ook. En dan uh, is het dus 6 uh, april van 11 tot 12 de inleiding met stukjes muziek uit de persoon, En dan om 11 uur tot 3 uur achter elkaar door in één stuk de Matthäus. Want ik weet dat er zijn een heleboel liefhebbers die zitten of met het tekstboek in hun handen.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 maar meer technische vragen. Ja. Uh, kun je in, in, in een paar zinnen vertellen waar de Matthäus Passion over gaat? Jawel. Uh, de het is een heel lang ja, verhaal, ik weet het. Weet wel, het maar... ik, ik, ik kan het beter even, ja, ja. even voorlezen, anders wijk ik weer af. Kijk, de Matthäus Passion is een, is een oratorium gecomponeerd door Johannes Sebastian Bach. Het is een van zijn bekendste composities en een van zijn langste composities. De Matthäus Passion vertelt het leidens en sterfverhaal van Jezus volgens het evangelie.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 van oh. die leidensweg van Jezus. Dus, ik, ik, dan dan helemaal, dus... ik was echt van onder de indruk zoals ze dat gedaan ja. had. Dus de aanrader om te gaan luisteren. Absoluut. Aanstaande vrijdag. Vrijdag om 11 uur. Ja. Tot 12 ja. uur. De inleiding met stukjes uit de Matthäus. Verzorgd door Henny van Peter en haar man. En dan om 11 uur, 3 uur lang de Matthäus. Ja, en ik denk dat je met de inleiding ook uh, daarna de 3 uur uh, vol vreugde zit te luisteren. Maar vooral met die inleiding. Ja, ik ben, ik ben heel zeer erkendelijk dat ze dit heeft gedaan. Want er zit een hele hoop werk en, en research ja. zit daarachter. Maar ze heeft er in mijn optiek, ik heb er nog, nog niet helemaal kunnen luisteren, maar heeft ze er iets schitterends van gemaakt. Echt een juweeltje. Gaat dit weer een uh, traditie ja, worden? Ja, als het aan mij ligt Dat wel. Mooi. Als, als ze me als programmaleider willen houden, dan uh, komt hij elk jaar weer terug. Mooi. Uh, het, hoort, het, hoort, het hoort erbij. Ik vind het, hoort, het ja. ook een deel van je opvoeding, het hoort erbij. Maar zo kijk ik er tegen okay. aan. Jij had een, een stukje uitgekozen. Ja. Uh,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 maar ik wil het risico niet lopen dat er een, een kras in zit, want dan ben je uit je verhaal. Ja, absoluut. Dus vandaar dat ik voor een dvd-optie heb gekozen. Maar en waar, die, uh, waar wordt die uitgevoerd? Die wordt, uit, hij wordt ook uitgevoerd in Cambridge. Ja, oh, in Cambridge ja, zelf. Even kijken, ergens, we er ergens dus hebben we staan in welke kerk. Nou, dat kan ik dus even zo gauw weer en, niet uh, vinden. Even maar. de techniek. Uh, hebben we ja. een, een lijntje, hebben we een uitzending? Nee, daar. gewoon nee. zo op en uit studio... En kijk, het programma van, van uh, Henny is al opgenomen. Ja. Dus dat is een kwestie van uh, in de computer zetten. En dan om 11 uur dan zet ik de Matthäus op. Ja. En dan kan ik nog even wat aan de, de helderheid van het uh, okay. een en ander doen. En dan om 11 uur gaan we, gaan we gewoon los. Tot drie 3 uur en daarna is het top 40. En <laughs> dus oh, voor, het de, voor de liefhebbers van de Matthäus zeg ja. ik gewoon: als die afgelopen is, doe jezelf een plezier en doe de radio lekker uit. Mag iedereen wat dus, hè? En geniet na. ja. <laughs> Klopt. Oké. Okay. Ik denk dat we het wel allemaal uh, zo'n beetje gehad hebben. En bedankt voor jullie tijd. Nou, jij ja, ja, heel erg bedankt voor je aankondiging en ja. toelichting. En ik zou ik zeggen, het de... vertel het door aan diegenen die het nog niet weten. Ja. En ja. Want uh, ja, de ja. liefhebbers die, die uh, dit, luisteren dit, wel. Dit komt op Text TV. Staat, staat al op Text ja, TV. Ja, digitale TV. Aankomt, kanaal 40. Kanaal 40. Kijk eventjes. Ja, staat al als je het niet de meer de weet. Oké. Okay. Albert-Jan, heel erg bedankt. Graag gedaan. Oké. Okay. Goed, wij gaan straks door met Niels en met Marleen over de jaarlijkse paddentrek. Maar we gaan eerst even luisteren.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 In, in het mooiste licht. Het is een nacht waarvan ik dacht. Ja, dat was Guus Meeuwers. Uh, het is een nacht. Tegenover me zitten Niels van Estrik en Marleen Baltus. Werden jullie ook s'nachts met de padden? Nou, dat hebben we in het begin wel gedaan. Om eens te kijken hoe verloopt de paddentrek. Ja? Het gaat over de paddentrek tussen Koningshof en, en Elswoud. Daar uh, zetten we met een uh, grote ploeg vrijwilligers... Uh, s'morgens ja. uh, de padden over. Die dan in de emmers zijn gelopen. Die s'nachts... Uh, tegen een scherm aanlopen. Dan naar links of rechts lopen. Niet verder kunnen. En dan de, de emmer lopen. En smorgens morgens lopen we de emmers na. Maar uh, in voorgaande jaren. praat ik een, over een jaar of twintig geleden. Zijn we eens wezen kijken. Van hé, hey, er worden heel veel padden overreden. Op de Duinlustweg. Ja. En uh, dachten van nou, daar moeten we toch wat aan doen. Um,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 Ja, overwinter in de duinen en de vijvers liggen dan in het Veenweidegebied, ten oosten daarvan. En die wegen lopen allemaal noord-zuid. Dus overal zijn overzetgroepen actief en overal zijn samenwerkingen met, met de terreineigenaren. En dat gaat erg goed. Ja, als je het, als je het geografisch beziet, dan hebben we de droge duinstreek. En die ja. gaat zo hier in deze buurt rond uh, Bennebroek, Heemsteden, uh, Overveen, over naar een, een weideachtig gebied Klopt. en bos.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 Ja. ja, en hoe groot uh, zijn die ongeveer? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat zijn uh, bouwemmers uh, of, of huishoudemmers worden ook wel gebruikt. Uh, die zijn over een lengte van een kilometer ingegraven, uh, langs de Duinlustweg, de, de, langs, de langs een raster. En dat gaat om een, een stuk of dertig op gezette tijden uh, geregelde, dus um, de veel ja. meter ingegraven. Uh, verder zijn er nog, wat ik al noemde, uh, liggende buizen onder de weg.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 Echt vreselijk pijs. Uh, nee, gerp klemmen zich dan vast. Ja. Ja. ja. Was hij groot? Nou, het viel wel mee. Anderop Drie centimeter, centimeter. Oh, oké. Okay. Nou ja, het is ook schrik, hè, voor ja. de ja. beesten. Ik bedoel, ja, een soort stress. Wat ja. het goede werk is bijna over. Inderdaad. Begrijp ik. Ja. ja. En volgend jaar weer? Volgend jaar beginnen we weer fris en fruitig, ja. zeker. Ja. ja. ja. Als, als we wat meer informatie willen hebben... Of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 En uh, goede informatie over amfibieën en reptielen in het algemeen staat op de site van het uh, RAVON, Reptiele Amfibieën Vissenonderzoek Nederland. Oké. Okay. Mensen kunnen op die site informatie en zich uh, aanmelden eventueel. Nog een heel ja. even ja, vraag ga over de, de www. Ik heb hier staan padden nu zonder punt, maar het is padden.nu. Ja, padden.nu. Oké. Okay. En, en RAVON ra ra met een V van Victor.nl. Ja. ja, klopt. Okay. Nou, nog veel Helemaal succes goed. met alle kikkers, padden en dergelijke. Goed, goed bedankt. werk. Bedankt dat we in Duitsland in mochten komen. Ja, graag gedaan. Goed, wij gaan uh, zometeen uh, praten over jeugd en alcohol. Eerst gaan we luisteren naar Abba, Das your Met uh, weet je moeder wel dat je drinkt? <laughs> nou, ja. niet helemaal, maar past nee. er wel bij. Maar nou, wij passen dat gewoon aan. Ja, uh, tegenover ons zit uh, kinderarts uh, Anat o Anat, ja, Oren. Klopt. Die uh, bezig is met dit uh, vreselijke maatschappelijke probleem. Drinkgedrag Klopt. van jongeren. Ja. Uh, even aan dat als geschiedenis is dat iets van de laatste jaren.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 Ja, gaat het, gaat het goed, maar in Noorwegen weer niet, hè? Finland ook niet, dus ja, daar zijn de boeken nog niet over gesloten. Nee, of je, je krijgt je... natuurlijk zelf stoken. ik ben vaak met vakantie in Zweden geweest, en er wordt op het platteland erg zelf gestoken. Ja, ook van nog. allerlei vruchten en dergelijke. Juist, der, nou ja, dan ben je misschien nog verder van huis. Ja, heb helemaal geen controle nee, meer. Nee, nee. Maar wat zou dan een een oplossing zijn. Waarschijnlijk heel veel mogelijkheden. Ja, dat is heel makkelijk. die oplossing is niet heel makkelijk te vinden, want als het heel makkelijk voor de, als het voor de hand lag, dan hadden we die oplossing al lang gevonden. En uiteindelijk denk ik, ik probeer het een parallel te trekken met het roken. We wisten eh, jaren geleden, in jaren zeventig, was het heel normaal dat iedereen rookte. Er stonden sigaretjes op tafel. Hè, doe gezellig. Voor sigaren, sigaretten. Inderdaad, de gewoon net als een borrelhapje. Ja. Ja. Langzaam, maar zeker kwam gewoon duidelijk eh, vanuit de medische wereld eh, de, de bijwerking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 problemen daarna. Absoluut. Dat heeft is er natuurlijk zo. ook mee te maken. Alle, helemaal. Ja. ja. En dat is ook de reden dat ze zijn vatbaarder voor, voor het pakken zeg maar, van alcohol, moet het zo moeten zeggen. De ja. verleiding. Maar het effect van alcohol op dat brein is ook heftiger dan op een wat ontwikkeld, hè, meer ontwikkeld brein. Ja. Dus je, ze zijn dubbel. De Pineuten moeten zo moeten zeggen. Ja. Ja. En de benadering van pubers is ook iets waar we nog wel het een te ander aan kunnen verbeteren. Hè? Want we benaderen pubers nog steeds vanuit volwassen benadering. En dat gaat niet, nou ja, dat gaat 9 van de Tinky toch niet goed genoeg. Dus daar, daar is nu met name communicatiegebieden heel veel onderzoek naar. Van Hoe moet je die, hè, die pubers benaderen op het niveau waarbij ze zelf begrijpen hè, waar ja. het om gaat.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 Hè. We die hebben, komen bij spoedeisende hulp. We komen bij spoedeisende hulp binnen, gebracht eh, door eh, ongeruste ouders, eh, vriendjes die, eh, die denken: dit gaat niet goed. Of de politie heel regelmatig. Dan vinden ze iemand ergens in een barak bewusteloos, eh, wel of niet in eigen kot, eh, en eh, die brengen ze dan in.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 Zijn er nog zeker 100 of 200 in de stad die wij niet zien. O, ja. Of in een bed, die in een bed liggen. Of uh, zelf naar huis zijn gerold en uh, even overgeven. En dan weer in bed kruipen. S ochtends met elkaar te wakker worden. Ja. Dus ja. wij hebben echt het topje zien wij. Ja, jullie zien echt erg... Ja, diegenen die niet wakker zijn. Die uh, echt bewusteloos liggen. Waarvan de ouders echt niet vertrouwen. Of die gewoon nooit daar zijn gekomen. Ja. Ja. Ja. Wat gebeurt er dan? Als... Ja, nee. Pas wat gebeurt er dan? Komt zo iemand binnen? Wat, hoe... hoe? Die gaat een bepaalde routine in? Nou, wat we sowieso in eerste instantie doen, want we zijn dokters. Dus dat we zorgen dat, eh, dat het medisch verantwoord is. Hè. Dus eh, jongeren die onder, onderkoeld binnenkomen, die worden opgewarmd hè, met... Eh,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 Eh, opgenomen is geweest, maar eerder in het Spanisch ziekenhuis. Dus we hebben twee residuïsten. Er. Geen draaideurdrinkers. Nou, gelu nee, gelukkig niet, of ze Dat durven niet meer te komen. Woord. Dat kan. Maar wij hebben ze in ieder geval niet in ons bestand. Nee, nee. We hebben een nieuw woord. Maar vertel, je bent nee. bezig inderdaad ja. over ja, dus het vervolg. En is als, als de jongeren ochtends ontwaken, dan hebben ze kort gesprek met ze. In aanwezigheid van de ouders. En dan eh, gaan ze naar huis. En dan worden ze uitgenodigd eh, op onze gezamenlijke combinatie, ook op Polykliniek. Is dat vrijwillig? Die doen, het is vrijwillig. We kunnen niks... Eh, we kunnen... Eh, Niet dwingen? We kunnen niks dwingen, nee. Eh, en eh, sinds januari doen we eh, samen gezamenlijk eh, Polykliniek met een preventiemedewerker van Breide Jeugd. Dat is eh, bereider men kent men van de verslavingzorg. Ja. Maar die hebben een aparte jeugdafdeling en dat geeft de eh, voorlichtingen. Eh, en tot januari deden we het eh, gesplitst. Dus dan zag ik die kinderen terug op de poli, verwees ik ze naar breide jeugd. Eh, ik zag ze nog wel eens terug, maar bereide jeugd eigenlijk nooit meer. Terwijl daar eigenlijk eh, dat, dat is pas echt diegene die wat mee kan. En wat ja, we nu dat is zien. nazorg die ze dus nodig. Echt naar, nou ja, dat is in ieder geval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 maar dat doen we recent, hebben we nog bij het Harlem College Sterrencollege een extra themadag gegeven. Eh, er wordt nu nagedacht over thema op sportclubs, Vandaar daar wordt ook nog het een en het ander gehezen. Dus de bibliotheek in Haarlem eh, gaat binnenkort informatie aanleveren. daar gaan we ook eh, ons bijdrage aan leveren. Dus we proberen wel...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 Dat, um, of, ja. of, of wordt er toch druk op uitgeoefend? Dat ze toch nou, wel terugkomen? Ja, nou, er wordt wel druk uitgeoefend tot op, tot op zekere hoogte. Kijk, dus uiteindelijk is het zo dat um, uh, wij wel een zorgplicht hebben. Maar um, we, je kan mensen toch niet dwingen totdat ze echt een gevaar worden voor zichzelf. Ja. He, dus mocht stel dat, dat, dat er kans... Eh, kans is op herhaling of als je echt een, eh, een recidivist tegenkomt dan vind ik het wat anders dan zou je echt met dwingen en maatregelen kunnen komen hoe, hoe kun je die afdwingen via eh, rechten? in de extreme nee dat niet ja nee dat kan denk ik niet eh, maar het zijn allemaal minderjarigen dus dan zou je via het mailpunt kindermishandeling kunnen werken oké okay. Ja. Er zijn wegen om dat af te dwingen als, als jullie een gevaar zien voor ja. mensen voor Ja, Ja, ja, ja. Te... dat kan. Kijk eens, als er echt gevaar is, dan, dan kan je het zeker afdwingen. Maar het probleem is, is dat, het, eh, dat ik bang ben, zeg maar, ja. dat het te, te weinig, te licht is om echt een dwingende maatregel op te leggen. Ja. Dat is niet aan ons. Dat is inderdaad aan een rechter of aan, eh, aan mensen van jeugdzorg. Ja. ja, want er zijn toch diverse initiatieven, heb ik inmiddels begrepen. Ja.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 maatschappij, onze Maar ja, dat is op cultuur. zich niet zo erg. Een glaasje wijn bij het eten ik... is helemaal niet erg. Nee, maar het is de te, zeg maar. Het zijn de excessen. Ja, en, toen we bij de beginvraag, dat je zei, is het, toen er gevraagd werd, is het anders dan vroeger? Uh, nou, doe ik even in mijn eigen herinnering en er waren natuurlijk ook altijd excessen. Maar vaak was het zo, ik weet zelf en van mijn kinderen, dat ja, je gaat een keer te ver. Als je 16, 17 bent, dan drink je een stukje, je krijg je een doodziek.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 ik zou zeggen, ja, dit is pas het begin voor jullie, neem ik aan. Klopt. Noem. Het wordt een heel gevecht. Ja, dat is ook zo. Maar ja. daar moet je niet voor schuwen, denk ik. Nee, nee, nee. Het is een kwestie denk. van lange adem. Gewoon stug door blijven gaan en blijven verkondigen waar je in gelooft. En uiteindelijk uh, heb je in ieder geval je steentje bijgedragen. Ja. Is in bij. ieder geval uh, heel veel succes en sterkte. Ja. En heel erg bedankt voor je komst. Ja, veel succes. Dank voor je dan. okay. Dank u wel.